Een zijn die op, aan met mayonaise en antrop. Zo graag rozen geven, want morgen wordt mijn oma tachtig jaar. Maar ik snap niet waar de centjes zijn gebleven. Ik haat toch haast een gulden bij elkaar. Dat met mayonaise en andron Tachtig rond